Uur. Dit is Lot Thomas met het NOS-journaal. In Hongkong wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd. Betogers hebben zich na een nacht op straat nu verzameld bij een regeringsgebouw. Daarmee is een confrontatie met de politie afgewend. Die had gedreigd in te grijpen als de demonstranten de straten zouden blijven blokkeren. Het protest in Hongkong richt zich tegen een wet die het mogelijk maakt om verdachten uit te leveren aan China... Leas en de stichting Natuur en Milieu... maken zich zorgen over het kabinetsbeleid voor elektrisch rijden. Er zijn berichten dat de subsidie wordt verminderd... en de fiscale bijtelling wordt verhoogd. Leas vrezen dat het aantal elektrische auto's... daardoor minder zal groeien. Volgens Natuur en Milieu is dat slecht... voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. In Hoek van Holland zijn gisteren 18 migranten uit een kleine vrachtwagen gehaald. Ze zaten verstopt in een kleine, bloedhete ruimte tussen autobanden. De 18 migranten kwamen uit India. Onder hen waren vijf kinderen. Ze wilden vanuit Hoek van Holland naar Engeland. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Bijna alle inwoners van Argentinië en Uruguay hebben weer stroom na de enorme storing van gisteren. Volgens een van de betrokken energiebedrijven zat het probleem in een schakelstation tussen twee elektriciteitscentrales aan de kust. Alle andere energiecentrales schoten daardoor in een soort veiligheidsstand waardoor tientallen miljoenen mensen urenlang zonder stroom zaten. ABN AMRO moet weer op zoek naar een nieuwe CEO. De huidige topman van Dijkhuizen vertrekt volgend jaar. Hij is nu 63 en wil geen nieuwe termijn. Van Dijkhuizen volgde in 2017 Gerrit Salm op als topman van ABN AMRO. Daarvoor was hij financieel directeur. Het is aan de raad van commissarissen om een nieuwe CEO te vinden. Het weer geregeld zon en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 27 in het binnenland. Morgen op de meeste plaatsen zomers warm. Later in het oosten wel kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland zit nu wat meer verkeer op de weg... bij elkaar 35 kilometer file. Het is wat langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen knopen de Diemen en Watergaasmeer 5 minuten extra... op de A7 Den over richting Zaandam. Tussen Woerden en Af het Averhoorn 5 à 10 minuten vertraging... op de A10 de Ring Amsterdam tussen Lansmeer en Amsterdam Hemhavens... 10 minuten extra. A27 van Almere naar Utrecht... daar rijdt het langzaam tussen Hilversum en knopen de Rijnsweerd... over 5 minuten. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom voor de aansluiting met de A4 5 kilometer met dik 10 minuten vertraging. Op de N230 Marsen richting Utrecht tussen Maarse dorp en Overvecht 3 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Laat